10 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is een achtervolging van een auto geëindigd in een schietpartij bij het regeringscentrum op Capitol Hill. De vrouw die de auto bestuurde is daarbij gewond geraakt en later aangehouden. Ook een agent raakte gewond. De vrouw kreeg bij het Witte Huis ruzie met een politieman, maar over is niet bekend. Ze zou daarna door een afzetting zijn gereden en rode verkeerslichten hebben genegeerd. In de buurt van Capitol Hill kreeg de politie toestemming om het vuur te openen. De gebouwen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werden afgegrendeld, net als de omgeving. De politie in Washington sluit uit dat de achtervolgingen en schietpartijen te maken hadden met terrorisme. Minister Dijsselbloem van Financiën is vanavond op bezoek bij de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Dat is een van de vier oppositiepartijen die verder willen praten met het kabinet over steun voor de plannen in de Eerste Kamer. Ook D66, ChristenUnie en SGP willen verder overleggen, maar D66 wilde niet vanavond al verder praten. De vier partijen benadrukken dat ze nog niet tevreden zijn over de toezeggingen van het kabinet. In Zutphen heeft de politie in een huis twee dode mensen gevonden. Agenten kwamen aan het begin van de avond bij het huis aan na een melding. De politie kan nog niet zeggen van wie die melding kwam... en ook over de identiteit van de doden is niets bekend. De omgeving van het huis in Zutphen is afgezet. De politie doet er onderzoek. In Tilburg heeft de man geprobeerd zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken. Hij deed dit voor een supermarkt. Veel mensen waren er getuige van. Volgens regionale media kocht hij in de supermarkt terpentine. Daarna ging de man naar buiten, gooide de terpentine over zich heen en stak zichzelf in brand. Omstanders zouden het vuur met water uit de bloemenstal hebben gedoofd. De man is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Het wordt vannacht niet kouder dan de 8 tot 14 graden. Morgen overdag vallen er overal buien. Later breekt af en toe de zon door en wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen, de Jack van Gelder. Bijzonder, goedenavond. Na twee dagen Champions League is het weer tijd voor Europa League voetbal met twee Nederlandse clubs. AZ tegen pa Paok Saloniki, dat is al afgelopen. 1-1 werd het in Alkmaar en het is rust bij Chonomaret Odessa tegen PSV. En die komt, Wat voor indruk maakt PSV? Een uitstekende indruk. Spelen geconcentreerd. En dat, eh, en goed, ook 1-0 voor. Een prachtig doelpunt van de paai. En dat terwijl er toch wat mensen gemist worden. Rekiek, Wijnaldum, Zoet, Park zijn er allemaal niet bij. En dan tot overmaat van Ramp. Vlak voor de wedstrijd Hendricks. Die een eh, hele harde bal van Titon op zijn hoofd kreeg. Een ongelukje. En niet kon spelen. In zijn plaats speelt Jurgensen centraal achterin. En die doet het eh, goed. Want Odessa heeft eh, amper een kans kunnen creëren. En PSV dus een prachtig doelpunt van de paai in de dertiende minuut. Leidt bij rust met 1-0 bij de wereldkampioenschappen Turn in Antwerpen na de meerkampfinale van de mannen zijn ontknoping Edwin Cornelissen hoe hebben de Nederlanders het tot nu toe gedaan? staan er goed voor. Eén toestel nog te gaan. Bart Deurlo, door een blessure... noemen we hem vandaag maar Bart Blaar... staat op het moment 13e in het klassement. Casimir Schmid, debutant, 18e in het klassement. Uitstekende klasseringen voor hen. Maar de wereldtitel, dat leidt geen twijfel... gaat naar een Japanner, Uchimura We horen straks meer aandacht voor de Belgische topclub Anderlecht. Trainer John van der Brom zit met de club in een sportieve dip. Oud-Anderlecht trainer Aten Mos... weet dat wat er dan gebeurt. Ik denk niet dat er bij de leiding zoveel paniek is. Maar het is meer, je weet hoe dat gaat... He, wat er omheen zit, de media die dan onrustig worden. Laat een reportage vanuit het Constant van de Stokstadion... en we praten verder over het knollenveld van ADO Den Haag. Kan de wedstrijd tegen Veen komend weekend wel gespeeld worden? U wordt het allemaal en nog veel meer tot 11 uur in de Lijn. Zoals gezegd, de AZ speelde eerder op de avond... dus al 1-1 gelijk tegen Pauk Saloniki. Lang leek het 0-0 te blijven, maar het vernein zat in de start, hè Jeroen Elsoff? Nou, uh, nogal, want daar vielen twee doelpunten. Uh, in de 82e minuut leek AZ de overwinning te grijpen door een goal van Gouweleeuw... in een fase overigens dat AZ al uh, tijd op zoek was naar een doelpunt... en de Grieken eigenlijk van de mat speelden. Dat was zeker niet de hele wedstrijd zo, maar diep in de blessuretijd ging het toch nog mis. Jammer genoeg, maar wel uh, uh, tot vreugde leidend bij de duizenden meegereisde Grieken. Want daar was dan Salpin Gidis, de Grieks international... die de bal tussen de handen van Esteban doorschoot... En dat betekende toch nog een domper voor AZ. Wat is er toch met Nederlandse ploegen in die eindfase? Ja, het is uh, de, de mentaliteit misschien wel om een overwinning... Uh, op, op tandvlees uh, er nog uit te halen in de, in de laatste minuten. Maar dit was wel echt een beetje pech, hoor. Want AZ had daarvoor allang de 2-0 3-0 moeten maken. Uh, zeker via Gudmondson, die uitstekend inviel. Maar ja, Zalpingides is gewoon echt een, een, een killer, een afmaker. Een goede Griekse aanvaller en die... Uh, ja, liet op zijn beurt dan weer Stevens, Huub Stevens ontploffen... die overigens toekeek in een skybox, uh, want hij is geschorst. Lokhoff zat op de bank en dat was een mooi gezicht... want die Stevens die, uh, die ging bijna door het glas van die skybox heen. <laughs> uh, en uh, daarvoor had hij al een paar keer dat glas uh, nou, bijna in drieën gerampt... nadat zijn ploeg een paar keer een kans had gemist. Dus uh, nou, er was genoeg te beleven vanavond hier in Alkmaar. Is Paar ook de sterkste ploeg in deze, in deze groep? Nou, dat, dat is moeilijk te beoordelen. Ik denk wel dat het gaat tussen AZ en Paal. om de eerste en tweede plaatsen. Ik vond AZ de laatste twintig minuten van deze wedstrijd heel erg sterk. Maar de wedstrijd begon voor AZ erg stroef. Wat wel grappig was om te zien. Normaal gesproken ja, Z... Uh... Pauk was de boel op slot. Zo'n Griekse ploeg die alleen maar verdedigde en loert op een counter. Maar zeker in het eerste deel van de wedstrijd probeerden ze te voetballen. Raakte ook de lat, kregen vlak voor rust een gigantische kans die net naast ging. En pas in de tweede helft ja, leek het meer op het echte AZ wat we kennen als de ploeg lekker in zijn vel zit. En uh, ja, dat zorgde voor een bal van Johansson op de lat, een kopbal. Goodmanson tot twee keer toe, dichtbij een doelpunt en uiteindelijk dus gouden leeuw. Ook omdat AZ gewoon conditioneel, maar dat is bekend, in de laatste fase van de wedstrijd wel sterker was dan uh, Paok Saloniki. Ja, en de spelersgroep totaal bevrijd van het juk dat gert Verbeek heet, hè? Nou ja, ik, ik heb het eens een beetje rondgevraagd, ook na afloop, van hoe groot was de verantwoordelijkheid nou bij jullie. Omdat zij hier natuurlijk toch wel de trainer de das om hebben gedaan, al blijven zij volhouden. En dat is volgens mij ook zo dat er meerdere zijn in deze organisatie die niet goed meer met de werkwijze van Verbeek konden omgaan. Uh, ja, het was wel duidelijk dat ze niet wilden verliezen vanavond. En dat er misschien wel wat extra spanning daardoor... op de openingsfase van de wedstrijd stond. Want ze waren toch bang dat als het misging... dat ze helemaal alle drap en modder over zich heen zouden krijgen. En dat zag er dus in de tweede helft zeer goed uit. Maar ook bij tijd en weilen erg onzeker, hoor. Nog AZ. Dus, uh, maar wat dat nou de invloed is van trainer weg of uh, trainer nog hier... Ja, dat, is, dat, dat is toch gissen. Trainer uh, komende, uh, er wordt veel gefluisterd. Uh, wat voor namen heb jij gehoord vanavond daar? Nou, de naam die het meest rondzinkt hier in Alkmaar is op het moment uh, Fred Rutte. Uh, uh, dat, dat is niet zomaar uh, een gerucht wat, wat ons betreft. Want uh, wat ons wel duidelijk is, is dat het kamp Rutte in ieder geval is benaderd door AZ. Dat wordt ten, ten steligste uh, nou, niet eens ontkend, maar er wordt gewoon niets over gezegd door AZ. Uh, AZ wil helemaal niets zeggen, uh, maar ja, het, het lijkt mij... Onwaarschijnlijk dat het nog heel lang gaat duren voordat AZ met, met de opvolger komt. Ik denk niet dat het nog anderhalf tot twee weken gaat duren. Uh, want dat zou helemaal niet de stijl zijn van AZ. Uh, gezien het verleden van uh, Gerbrands hier in Alkmaar. En wat er gebeurde als er een trainer uitvloog. Meestal duurde het niet heel lang. Koos je zijn moment. Maar dat is dus wel Gissen. Uh, maar de naam die echt het meeste rondzinkt, is die van Fred Rutte. Wat moeilijk is, is dat AZ gewoon... Wat dat betreft helemaal niet thuisgeeft. Nee, het weekend uh, denkt men een beslissing te nemen. Ik heb me inmiddels ook laten informeren. En het blijkt dat er meerdere mensen benaderd zijn. Uh, zaakwaarnemers, uh, trainers die nog bij een club zitten. Trainers die geen club hebben. Dat men in eerste instantie nu een lijstje heeft gemaakt van mensen waarvan men nu kan gaan, uh, waar men nu mee kan gaan praten. Dus het lijkt enigszins prematuur, uh, Rutte. Maar zou het, uh, stel dat het wel doorgaat, naar jouw uh, inziens de beste kandidaat zijn? Nou ja, als je kijkt naar, het, het, ik denk het profiel noemen ze dat, wat AZ maakt. Euh, zou Rutte wat dat betreft wel passen bij AZ? Want het is natuurlijk wel een, een procestrainer die denkt op de lange termijn. Die denkt in een organisatie. En dat hebben we zeker gezien in de periode dat hij bij Twente zat. Voordat Twente kampioen werd. Daar heeft hij toch het, het beste werk verricht. Uh, ja, gaat helemaal op in een club. Kijkt ook naar de jeugd. Dus mijn gevoel zegt bij Rutte dat het heel goed in Alkmaar zou passen. Uh, dus wat dat betreft uh, snap ik de eventuele keuze van AZ wel. Ja, voor alle duidelijkheid, benaderen van een uh, suikwijnemer... is iets anders dan al in gesprek zijn met een trainer. Hè? Dat is nog de nuance die we zouden moeten aanbrengen. Ja, polsen zou je het kunnen noemen. Maar het, je polst niet zomaar iemand of, uh, uh, of je wil er misschien wel mee door. Wordt vervolgd, dankjewel, jong. We gaan door naar PSV, want uh, daar wordt weer gevoetbald uh, in de tweede helft. Nog steeds die 1-0 voorsprong en die voor PSV. Nog steeds Jack, maar nu wel een hoekschop vanaf de uh, rechterkant voor Tjerno Mordits. Met uh, Andersson, een van de buitenlanders in het team van... Uh... Uh, Odessa uit Oekraïne. Komt bal voor het doel. En dat is gevaarlijk. En nog een keer gevaarlijk. Maar de Fransman, de Frank Djadje, kan de bal niet op de slof krijgen. En ook Berger in tweede instantie. De Oostenrijker kan de bal niet in doel brengen. Eigenlijk de eerste echte grote kans voor de ploeg uit Oekraïne in uh, deze wedstrijd. Het is uh, Djadje die de bal uh, eerst kopt. En dan, uh, ja eigenlijk voordat uh, Berger gevaarlijk kan worden, de bal uh, naast het doel schiet. En daar uh, is men uh, niet blij mee. Ja, JJ uh, zegt ook dat de bal uh, tegen een arm is gekomen. Maar de uitstekende scheidsrechter uit Israël, de heer Liani, heeft niet gefloten. En dan gaat PSV weer in de aanval. Eventjes uh, bij de pinken blijven. Toyvonen raakt geblesseerd. Krijgt een uh, tik, maar maakt er zelf een overtreding. Kreeg in de eerste helft voor een lichte overtreding een uh, gele kaart. Staat weer Toyvonen. En uh, krijgt uh, de vrije trap mee omdat hij natuurlijk uh, geraakt werd. De uh, dat de wees even de andere kant op. Maar de vrije trap is al genomen. De paai beste speler van PSV uh, tot nu toe in deze wedstrijd. Hij scoorde zo mooi. Eigenlijk vergelijkbaar uh, de goal met de goal die hij maakte in de thuiswedstrijd tegen Zulten Waregem. Dat was ook zo'n beauty. Naar binnen trekken en dan buitenkant voet uithalen. De keeper helemaal kansloos latend. Bezotosny is de uh, keeper van deze ploeg uit Oekraïne die me niet uh, echt meevalt. De beker Finalist, eh, Verliezend finalist van vorig jaar van eh, Oekraïne. Nummer zes overigens eh, ook geworden in de competitie vorig jaar. En nu vierde in de competitie. Vrije trap omdat eh, eh, Santana een overtreding of Minero een eh, overtreding maakt. En dus heeft PSV een vrije trap. Na 50 minuten spelen staat PSV voor met 1-0. Met everybody wants to rule the world. PSV nog steeds op 1-0 voor, Andy. Ja, ik kreeg een kans zojuist. 1-0 nog altijd uh, voor PSV in de tweede helft. 7,5 en een halve minuut gespeeld. PSV kreeg een kans uit de vrije trap. Uh, Schaars deed net alsof hij hem zou nemen. De paai schoot en nu een overtreding van JJ uh, Die uh, niet kan geloven hoeveel onrecht hem wordt aangedaan. Maar hij heeft wel een veel lieverig glimlach... Dan uh, bijvoorbeeld uh, meneer Balotelli die uh, dat afgelopen dinsdag ook uh, allemaal over zich uh, zag. Gaf een klein duwtje, deze Fransman. Hij krijgt dus de vrije trap tegen 1-0. De voorsprong voor PSV. Vrije trap dus van Schaars. Uh, niet van Schaars, die liet het over aan de paai. Maar de paai schoot uh, uh, in de muur en dat leverde dus uh, geen kans op. Overigens, daar ging een... Uh, een vervelende overtreding aan vooral van Berger. Een Oostenrijker die bij SV Ried heeft gespeeld op het hoogste niveau in Oostenrijk. En voor de rest niet veel liet zien. Nu is uh, Jordan Moritz uh, gevaarlijk. Maar net niet gevaarlijk genoeg. Want er kan uh, goed verdedigd worden door Arias. Die speelt als rechtsback in plaats van Brenet. Uh, maar het was even gevaarlijk toen uh, Guy uh, uh, dichtbij... De keeper van PSV, Titon, in de buurt kwam zoeters dus geblesseerd geraakt afgelopen weekend. En daarom staat Titon in de basis. De bal gaat over de zijlijn en PSV mag gooien en staat ook nog voor met 1-0. Ook dat wordt uiteraard weer vervolgd. Het is onzeker. En dan heb ik het over de eredivisie, zei, tussen ADO Den Haag en Veen. of die wedstrijd wel kan doorgaan aanstaande zaterdag. Het veld van ADO ziet er zo slecht uit... dat de KNVB donderdag, dus vandaag, opdracht heeft gegeven... aan een extern onderzoeksbureau om het te inspecteren. veen directeur Gaston Spor, Goedenavond, Gaston. Goedenavond, dag. Erg geschrokken toen u ADO en Vitesse zag ploegen op dat veld daar in Den Haag... Ja, ik denk dat het dat de juiste duiding is. Het was, het was geen vrolijk aanzien. En, uh, het was onze reden omdat daardoor echt uh, ja, ook een beetje het spel werd bepaald door uh, de hinneringsbaan die uh, echt daar was. En wat houdt dat nu precies in? Hè? Want uh, er is neem ik aan al contact geweest door jullie uh, opgenomen met de heer de Veen, of uh, met de KVB. Uh, uh, jullie moeten wachten op datgene wat er morgen uitkomt. Ja, ik heb gisteren contact gehad met uh, de KNVB en gezegd van waar kunnen we op rekenen. Moeten wij ons uh, voorbereiden op, uh, op een dergelijke situatie die er niet uh, altijd te vrolijk uitzag. Of, uh, of zijn er de redenen voor de KNVB om het uh, veld eventjes goed aan een uh, onderzoek te onderwerpen. Nou, daar is de KNVB snel op gereageerd. Die hebben vandaag een, een onderzoek er naartoe gestuurd, een onafhankelijk bureau. Ik heb begrepen dat die uh, morgenochtend het rapport uitbrengen. En dan wordt naar bevind van zaken uh, bekeken of er uh, zaken zijn die reparabel zijn. En of het allemaal nog voor uh, aanstaande zaterdag komt. Want er was nogal wat uh, overhoop gehaald. Of dat men tot andere besluiten moet komen. Ja, stel nou dat er morgen uh, duidelijk wordt gemaakt. Nee, het veld uh, komt er goed bij te liggen. En jullie komen zaterdag in het stadion. En het ligt er net zo bij als tegen Vitesse. Wat dan? Nou, ik denk dat dat weinig kans maakt, want ik beluisterde ook bij uh, de mensen van de KNVB... dat die ook uh, op basis van uh, niet alleen de beelden, maar ook op basis van een aantal mensen die uh, er aanwezig zijn geweest, uh, toch wel een eerste indruk hebben dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Nee, want je kan je ook nog voorstellen, dat is gelukkig nu niet gebeurd, dat er uh, behoorlijke blessures gaan plaatsvinden op zo'n veld. Hè? Want je moet echt uh, denk ik op enkels en knieën passen, want het waren echt rigels die er lagen. Ja, nee, er waren echt complete geulen in het, in het veld. Ik heb op een gegeven moment natuurlijk niet een verwijtbaarheid naar, naar Den Haag toe, want die nee. werden ook verrast door het stand van, van, het, van het hele terrein, zoals het erbij lag. Nee, kijk, er zijn een paar dingen. Punt 1, alle clubs worden geacht om een bestelbaar terrein uh, bij de hand te hebben. Dus daar worden flinke investeringen in gedaan. Ik denk dat Den Haag dat ook gedaan heeft, maar het is daar een beetje verkeerd uitgepakt. Nou, punt 2 is het, uh, als je naar voetbal kijkt, dan wil je toch wel hebben dat het wordt bepaald door de spelers en niet door de veldomstandigheden. En punt 3, die spelers die hier staan, die moeten toch en vanuit kunnen gaan dat ze uh, onder normale omstandigheden een wedstrijd kunnen gaan spelen. En hier zat toch een flinke risicofactor in. Ja. En ik denk dat de KFB het niet uh, op zich wil nemen om uh, hier een wedstrijd te krijgen die weer hetzelfde tumult veroorzaakt in de media als vandaag. Het ging vandaag niet over de uitslag, maar het ging met name over het veld. Ja. En dat men zeker niet uh, het risico wil nemen dat de spelers hier letsel op lopen, waardoor en de speler en de club geweldig benadeeld worden. Kortom, uh, het is nog lang niet zeker dat die wedstrijd doorgaat. Nee, het is een jongensboek waarbij we iedere dag weer een nieuwe pagina krijgen. En ik hoop dat uh, de pagina die we morgen gaan lezen, dat die duidelijkheid verschaft of het feit of uh, Ereveen uh, met de beursrichting daarna gaat of dat uh, het een uh, voetballoze weekend wordt. Dankjewel, Gaston. Wordt vervolgd. Oké, okay, Jack. Wij gaan, jo, uh, dag. Weer, dag. Wij gaan weer naar uh, Oekraïne. We gaan naar Andy, uh, naar PSV. Een uh, minuutje voor twaalf gespeeld, tweede helft? Ja. Uh, om precies te zijn, 12,5. Het is nog altijd 1-0 voor PSV. Opvallend in deze wedstrijd, de rol van Maher. Die er weer niet echt is. Ik, uh, ik zie hem wel een beetje aan de rechterkant. Hij wil zo graag op teams uh, spelen. Maar uh, ja, Bakali neemt toch een beetje zijn uh, uh, uh, gedroomde rol in. En uh, doet dat uh, uh, volgens mij nog uitstekend De vrije trap voor PSV. En natuurlijk staat Memphis de paai achter de bal. De aanloop van de paai. En hij stapt over de bal heen. Dan gaat Schaars de bal voor het doel geven. En de bal wordt wel gekopt, maar meer gekopt. Geschampt door Bruma en Zanka. Die elkaar een beetje in de weg liepen, de twee centrale verdedigers. Het uh, was een variantje. Iedereen dacht dat de paai wel zou schieten. Omdat hij dat enorme schot heeft met rechts. Maar Schaars zette de bal voor het doel. En dan uh, levert dat uh, weinig op voor PSV. Wel balbezit nu voor de ploeg van trainer Grugorchuk. De ploeg uit de Oekraïne. Geen overtreding. Goed verdedigend werk weer. Dan wordt de bal tegen de scheidsrechter aangespeeld. En komt in Oekraïns voordeel in balbezit. Dus aan de linkerkant bij Riera. Die de bal naar voren speelt. Naar Guy. Alexey Guy. De man die op tien speelt bij de Oekraïners. Komt de bal bij JJ. Die krijgt iets te veel ruimte de afgelopen Tijd en kan nu wel half uithalen. Maar schiet de bal over het doel van Titon. En zo leidt PSV nog altijd met 1-0 uit in Oekraïne. Het is dag vier van de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen. U hoorde het al eerder van Edwin Cornelissen. Vanavond doen er twee Nederlandse mannen mee in de meerkampfinale. Eén van die twee is nog niet eens een man. De 17-jarige Casimir Schmid, uh, ja, dat mag je toch zeggen. Een, een, ja, bij, zeker, een bijna zeker. volwassen man. De andere finalist is, hij als een man hoor, je? Ja, ja dan heel goed. De andere finalist is 22. Heet Bart Durlo. Edwin, uh, Edwin Cornelissen is uh, absoluut iets ouder. Uh, zijn ze al begonnen <laughs> aan hun laatste onderdeel, Edwin? Ja, ja, ja. Uh, voor zowel Bart Durlo als Casimir Schmid... Geldt dat ze hun meerkamp hebben voltooid. En we zijn nu aan het kijken naar de laatste turners die in actie komen. En Dat zijn dan ook echt de toppers die het moeten gaan uitmaken in het uh, klassement. Hoewel die strijd toch eigenlijk wel gestreden is. Uchimura heeft al zo'n voorsprong, had al anderhalve punt voorsprong... op uh, zijn landgenoot Kato met nog één toestel te gaan... dat hij zich eigenlijk zelfs wel een val kan permitteren... om uh, alsnog wereldkampioen te worden. Maar goed, formaliteit uh, dus eigenlijk dat laatste toestel voor Uchimura. Als we eerst eens even kijken naar uh, de Nederlanders. Bart Dürrlo was uh, ja, de man die natuurlijk al wat ervaring had op dit uh, niveau... Maar die een lelijke tegenvaller kreeg te verwerken in de aanloop naar deze finale. Want hij raakte geblesseerd aan zijn hand. Er kwam een blaar op. En ja, met een blaar op je hand turnen, dat is vrij lastig. Met name als het gaat om een toestel als Ringen of een toestel als Brug. Nou ja, Ringen ging ook meteen het eerste toestel mis. Hij kwam ten val tijdens zijn afsprong. En ja, daarmee leek het wel een hele moeizame wedstrijd te gaan worden. Maar wonder boven wonder herstelde hij zich in de toestellen die kwamen. Waardoor hij alsnog een aardige score heeft neergezet. Hij heeft 85-7-3-1. Dat is een mooie score. Hij staat op dit moment twaalfde in het klassement. Uh, daar komt in ieder geval Uchimura nog voorbij. Dus hij zal dan zo rond de dertiende plaats gaan eindigen. En dat is eigenlijk een hele goede prestatie. Als je bedenkt dat uh, Epke Zonderland de beste Nederlander ooit is geweest in de meerkampfinale met een 11 e plaats. Dus hij uh, doet van zich spreken, Bart Durlo. Zelfs met Blaar. Bart Blaar. Dan hebben we die Kazemir Smit. Inderdaad, een, een jonkie. 17 jaar is hij uh, zijn eerste WK-debutant. En dat zie je ook. Hij gaat er heel onbevangen in. Maar hij presenteert zich wel zeker. Uh, zeer volwassen met uh, mooie oefeningen. Zuiver geturnd. En uh, de uitstraling ook de zelfverzekerde man. Die, uh, die weet wat hij kan en weet wat hij wil. Hij had één zwak moment dit, uh, deze finale. En dat was uh, het paard voltige. Want daar viel hij uitgerekend bij zijn afsprong vanaf. Dat was wel heel erg jammer. Want uh, ja, anders had hij uh, het uh, ja, soort van foutloos geturnd. Dat kostte hem een punt. En uh, ja, daardoor kelderde hij toch wel wat in het uh, klassement. Hij staat op het moment 17e. Zal waarschijnlijk dan 18e gaan worden. Maar toch. Voor een uh, debutant is dat een uh, alles in zijn mooie prestatie en hij zal ook zeer tevreden zijn met zijn eerste optreden op een WK. Terwijl Uchimura momenteel in, uh, aan de rekstok hangt. Nou, daar mag je wel wat van verwachten want het is een van de concurrenten, ook zondag in de rekstokfinale van de Epke Zonderland. Een man die ook wel eens een gooi zou kunnen doen naar de wereldtitel. En Uchimura heeft wel een voorgeschiedenis van vallen op de rekstok maar wat hij uh, dit toernooi laat zien dat is wel ontzettend goed. Hij is uh, zeer stabiel, zeer zuiver aan het turnen en op dit moment echt de koning, de keizer van het mannen turnen. Hij wordt voor de vier vierde keer wereldkampioen. Kan je nagaan. Dat is echt uh, ongelooflijk. Als je dan bedenkt dat er ook nog eens een uh, olympisch toernooi uh, tussen zat waar hij ook nog eens kampioen werd. Dus eigenlijk vijf jaar op rij had hij de hegemonie. En daar is een landing. Klein hupje. Maar hij is er niet van afgevallen. Het kan gewoon niet missen. Kohei Uchimura wordt voor de vierde keer wereldkampioen. Prachtige prestatie. Een grootheid in het manneturnen mag echt gezegd worden. En uh, dat verdient natuurlijk alle respect. Net als de prestatie van de Nederlanders. Want uh, Bart Durlo zal uiteindelijk gaan eindigen als veertiende Kasumi Schmid als achttiende. Ja, het mooie vind ik toch nog even die opmerking van jou. Hij had last van een blaar en hij valt bij de afsprong. Die moet ik hem nog een keer uitleggen. Ja, nou ja ik, weet niet, ik weet niet of het door de blaar kwam. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij daardoor niet goed kon afzetten. Heel goed. Uh, en dat dat, dat dat misschien zijn val verklaart. Maar het kan ook gewoon met iets anders te maken hebben hoor: dat hij niet goed, uh, niet goed uitkwam. Uh, overigens, ja, ik zat te denken bij die Kazimier Schmid uh, met het paardvoltise. Dat kunnen we in dit geval misschien ook wel het paardvoltise noemen dan. Je bent goed bezig, Edwin, dank je wel. Dag Jack.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 Around and around and around and around and around. Joe Van had na 2,5 minuut eigenlijk besloten om te stoppen. Maar ik snoepte er toch een minuut aan vast met een soort fade-out. Met I will wait. We gaan weer naar Andy Houtkamp bij PSV. 24 minuten nog, Jack en het staat nog altijd 1-0 voor P.S.V. Ik zit een beetje te wachten tot het moment daar is dat Shona O'Morditz wat meer, uh, nog meer druk gaat zetten, want ze proberen het af en toe wel, zodat er nog meer ruimte uh, eventueel komt voor P.S.V. P.S.V. Bijna in balbezit aan de linkerkant. Alles gaat over de linkerkant waar nu even Maher staat. Maar Maher heb ik echt de hele wedstrijd amper gezien. Ja, een minuutje geleden toen hij een overtreding maakte. Maar voor de rest uh, amper in het spel betrokken. Het is Bakali die vaak uh, het spel naar zich toetrekt. En aan de linkerkant uh, Depay die dat uh, uh, doet. En Bakali trekt dan naar binnen. En neemt eigenlijk dan de plaats in van uh, Maher. Waar ook uh, Toyevon op dat middenveld uh, in ieder geval goed werk verricht. Omdat hij ervoor zorgt dat veel uh, aanvallen onderbroken worden. Worden. Nu is het Ari als die dat doet. De rechtsbek die de bal over de zijlijn komt halverwege de eigen helft en dan is het inworp voor Vroeger uit Odessa heeft dat snel gedaan. Gaat de bal naar voren en heel gevaarlijk. En is daar een hele goede kans zomaar voor invaller de Matos. Een Braziliaan die ooit bij Olympique Marseille speelde. En echt de kans krijgt van de tweede helft. Een diepe bal gaat over Bruma heen. En ook Zanka staat eigenlijk te kijken. Komt Willems te laat en dan lopen er twee man vrij. En dan is het invaller de Matos die de bal niet goed raakt. En zodoende eindigt de bal in de handen van Titon. Daar komt PSV goed weg. Maar dan is de volgende aanval. Weer. En de bal gaat de diepte in, maar weer ietsje te hard nu in dit geval voor uh, diezelfde Dematos die een goede invalbeurt heeft. Want hij uh, kwam uh, Bakai vervangen, de Albaniër, die het uh, niet goed deed. niks van gezien. En deze Dematos, de Braziliaan, is dus uh, goed met deze invalbeurt bezig. Eigenlijk een beetje te goed, want hij is uh, levensgevaarlijk. De... De bal is bij Titon geweest. En zo leidt PSV, ondanks wat Bielekleip, nog altijd met 1-0 tegen Odessa. AZ speelde eerder vanavond dus met 1-1 gelijk tegen Pauk Saloniki. Doelpunt te maken Jeffrey Gouwaleo. Dacht zijn ploeg drie punten te bezorgen, maar zo ver kwam het dus niet. En daar baalde hij natuurlijk stevig van. Ja, zuur als je kijkt naar uh, hoeveel kansen we krijgen eigenlijk. We maken ze eigenlijk allemaal niet af. En uh, er valt er dan toch geen binnenbans. Ja, het is natuurlijk zuur als je hem dan uh, echt in de allerlaatste minuut tegenkrijgt natuurlijk. Hoe kijk je in het algemeen terug op deze wedstrijd? De, de, stoef, uh, de start leek wat stroef, maar daarna leek je goed in de wedstrijd te komen eigenlijk. Ja, we maakten het ons lastig. Hun uh, speelden erg compact. We uh, kwamen moeilijk aan voetballen toe, denk ik. we konden moeilijk de middenvelders bereiken. Uh, ja, daar loerden we ook wel op op de foute ballen van ons. Hun uh, speelden gewoon heel volwassen. En, uh, ja, we gaan niet voor het mooie voetbal, maar gewoon voor het resultaat. En, uh, dat is toch een puntje uiteindelijk, maar uh, uh, liever gewonnen natuurlijk. Ja, de laatste fase van de, van de tweede helft, zo uh, de laatste 20 minuten. Lijken jullie echt door te drukken en, en de wedstrijd helemaal uh, naar jullie kant te trekken, met als hoogtepunt jouw doelpunt. Waar, waarom gaat het dan nog mis? Ja, waarom gaat het dan meer, toch mis? Eén uh, bal die valt uh, precies goed voor hun en die valt binnen. En, uh, eigenlijk hadden we het gewoon eerder moeten beslissen, denk ik. Uh, we krijgen altijd een goede kansen en dan kunnen we gewoon uh, misschien wel 2-0 voor staan. En dan weet je dat de wedstrijd gewoon, gewoon klaar is. En, uh, ja, nu nu uh, laat je dat na en uh, ja, zie je dat één bal goed valt voor hun en die valt ook gelijk binnen. Hoe groot was jullie verantwoordelijkheidsgevoel voor deze wedstrijd na nou, alles wat er gebeurd is de afgelopen week? Er ja, zat wel misschien wel, wel druk op, de, op deze wedstrijd. Maar uh, ja, dat is bij elke wedstrijd denk ik wel. Dat was uh, afgelopen zaterdag tegen PSV ook zo. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen en uh, het liefst met zo, zo goed mogelijk voetbal. Uh, ja, vandaag lukte dat niet altijd, maar uh, hebben we hebben wel gewoon een gevochten. Maar er heeft niet zoiets bovenhangen van als het uh, misgaat vanavond, dan krijgen we helemaal uh, alle, alle ja, modder over ons heen. Nee, ik denk dat je niet uh, te veel moet bezighouden met de media. Ja. Wij zijn gewoon als team bezig om, om, om stappen te maken en uh, ja, dat moeten we gewoon elke wedstrijd blijven doen. Ja, de conclusie is dat jullie nu vier punten hebben bij twee wedstrijden in deze groep. Ja, dan zou je zeggen niet zoveel aan de hand. Nee, ik weet ook niet wat de resultaat is van de andere wedstrijd, maar uh, gelijk. Oké, okay, nou ja, dan, dan sta je er nu nog goed voor, maar 2 uh, ja, uit 6 of 6 uit 2, dat had uh, beter geweest. Ja, wat blijft hangen inderdaad is die, die goal in de tijd. Ja, tuurlijk, vooral als je hem in de allerlaatste minuut tegen krijgt. Terug dus naar AZ Pauk, want je hoorde net Jeffy Gouwenleeuw. Hij baalde van de late lijkmaker, maar kan leven met het gelijke spel. Jeroen Els, vroeg ook nog even aan trainer Martin Haar, hoe hij tegen die late goal aankijkt. Nou ja. Het is natuurlijk uh, van twee kanten. Wij hadden hele goede mogelijkheden. <clears throat> maar dat hadden hun ook. Alleen dat is altijd zuur als je hem weer in de 93ste minuut tegenkrijgt. Ik had het idee dat jullie wel in de wedstrijd moesten groeien. Uh, naarmate het voordeel ging, het beter. Ja, dat klopt. Ik vond dat we de eerste 10 minuten wel heel goed begonnen. Dat we daarna wat terugvielen en Pa ook de overhand kreeg. Maar de tweede helft hebben we gewoon. Uh, een goede tweede helft afgeleverd met veel passie, veel strijd... maar ook hele goede momenten voetbal... en ook hele goede mogelijkheden om zelfs naar 2-0 uit te lopen. Ja, is dat het grote probleem geweest in de laatste 20 minuten... waar, waar zij eigenlijk weinig hebben in te brengen, dat je, dat je die tweede niet maakt? Nou ja, de, de momenten dat je die, die grote kansen krijgt... dan hoop je dat ze 2-0 maken, dan is de wedstrijd gelopen. En bij 1-0 hou je altijd kans. We gaan met Salpagir als tweede spits, gaan ballen pompen... Ja. Je geproefd bij de, bij de spelers in deze wedstrijd. Want er is natuurlijk nogal wat gebeurd. Uh, uh, waarvan zij uh, een groot onderdeel zijn. Extra verantwoordelijkheid, extra, extra pit. Nou, ik vond dat ze uh, uh, dezelfde instelling hadden als afgelopen zaterdag. Dus, dus een goeie. Maar uh, ik, ik stond hier net met Jeffrey Gouden. Ik vroeg hem ook. Had je niet het idee uh, als speler dat als het mis zou gaan vanavond... dat dan uh, pas echt modder over heen zou komen. Van ja, zie je nou wel en dit en dat. Nee, dat geloof ik niet. Je bent over het algemeen gewoon hartstikke tevreden. Ja, het is een uh, hele goede tegenstander. Een tegenstander die uh, Champions League heeft gespeeld. Een tegenstander die Nip van Schalken 04 verliest. Dan nou, moet je niet denken dat wij... Uh, wij hebben ook een goede ploeg. En een goede groep. Maar denk niet dat als het even over het paal ook heen was. Want dat zei ik gisteren ook al. Was het voor jou? Ja, je bent al een beetje gewend de laatste jaren al. Ja, leuk om te doen. Maar net zo leuk als uh, assistent zijn. Ja, je bent er wel schoor van. Ja, dan af en toe laat ik me weer gaan en dan slaat het weer op mijn keel. Dat is Martin Haar. We gaan weer terug naar PSV. Begint het offensief van de tegenstander? Hadden die 1-0 voorsprong voor de Eindhovenaren? ja, PSV begint een beetje die grip weg uh, kwijt te raken. Nu een wissel, Bakali eruit en erin komt Florian Jozefson. Ja, ongeveer dezelfde hoogte. Dus uh, wat dat betreft hoef je niet qua uh, fysiek veel uh, te verwachten. Maar er moet wel uh, iets gaan gebeuren. Want uh, men komt nogal dicht bij het doel van PSV. En men is Sjornemorets uh, uh, Odessa. Overigens, belangrijk hoor deze wedstrijd. Want uh, Odessa won uit van Zagreb uh, in de eerste poolwedstrijd. Het is uh, Riera, Sito Riera, die de bal voor het doel uh, geeft. En dan een misverstandje... Uh, uh, bij uh, Locadia en zijn keeper, Titon. Blijft de bal een beetje hangen en ingeschoten. Geweldige redding, zegt van Titon. Uitstekend gedaan op de inzet van uh, de speler Alexei Gai, Die de bal met links hard inschiet. En een geweldige reflex. Want het is echt vanaf een meter of tien dat hij... Uh, nou, minder, dat hij de bal uh, op Titon uh, schiet. Die er dus een hoekschop van maakt. En zo is dit gevaar nog even geweken. Maar ik zei het al... Odessa wordt sterker en sterker. En probeert de gelijkmaker te forceren. Bal voor het doel uit die corner. Wordt weggekomen door Bruma. Komt natuurlijk nu wat ruimte voor PSV. Als het schot van heel ver van Bobco naast het doel gaat van Titon. En er even rust is. Kijk naar de klok: 74,5 minuut gespeeld. Een tweede van PSV zou heel goed uitkomen... want het begint wat gevaarlijk te worden in de buurt van Titon... die vooralsnog zijn doel uitstekend schoonhoudt. Dit schot, waar we nu de herhaling van zien, was een uitstekend schot... maar de redding was nog mooier. Het schot van Guy, de redding Titon. Nog altijd 1-0 voor PSV. Wat een spannend kwartiertje nog daar in Oekraïne. Joost Luijten is uitstekend begonnen aan het prestigieuze golftoernooi... om de Savvy Trophy in Frankrijk, een tweejaarlijkse wedstrijd... tussen de beste golfers van het Europese vasteland... en die van Groot-Brittannië en Ierland aan de andere kant. Samen met zijn teamgenoot Gregory Bourdie versloeg hij het koppel Jamie Donaldson uit Wales en David Lin uit Engeland. En natuurlijk was Luiten tevreden, met name omdat hij de meeste holes wist te winnen voor zijn team. Ja, nee, Greg speelde goed, vooral in het begin speelde heel goed. Alleen we hadden de pech dat we de, op de eerste vijf holes maakten we drie birdies en we maakten ze alle drie op dezelfde hole. Dus uh, ja, dan, dan, dan maken we wel birdies. Alleen dan helpt het niet echt in de score. En gelukkig uh, maak ik daarna nog hele goede birdies. En volgens mij had ik er acht zelf uh, vandaag. En uh, ja, dan, uh, dan weet je dat de tegenstander weer heel goed moet spelen. Eén dag staat het Vasteland voor met 3,5 tegen 1,5. Wie het eerste 14,5 punt heeft, is de winnaar. Voor morgen staat opnieuw een serie van 5 voorballs wedstrijden op het programma. Carol Emerald. Stuk. You promised me everything Want nou de baspartij die zo belangrijk is in dit soort muziek. PSV, zit er nog muziek in met die 1-0 voorsprong? Of uh, ja, het is een beetje binnenknijpen, nou, heb ik het idee? Nog, nou, het heet een beetje uh, flink. Want, flink uh, ja, het zal met dwars zitten. 55 is het rugnummer van de man van de corner van Tjerno En er wordt de bal gekopt, maar naast gekopt. Met andere woorden, die hoekschop van Mineiro, Andersson van voren, uh, levert uh, niets op. Maar het blijft gevaarlijk voor het doel van Titon. Want ze hebben nu alles op de aanval gezet. De heren uit Oekraïne van uh, Tjerno Odessa. Terwijl we wissel gaan krijgen bij PSV. Hilje Mark gaat komen. En wie gaat er dan af? Uh, ja, Maher. Ja, logisch. Ik vind het uh, zielig voor de jongen. Uh, amper meer gezien uh, sinds hij overgestapt is naar PSV. Ja, maar hij mag, niet op, hij mag niet op tien spelen. Hè? Dat zit in de wars. Ze spelen met twee aanvallende middenvelders. En dat gaan ze nu veranderen. Dus nu zal hij helemaal balen. En ja, nu ga maar... je de twee verdedigende middenvelders spelen. Mag Toijvoon alleen in de punten voor de. Eigenlijk zijn positie. Maar die krijgt ja. hij niet van Koku. Nee, maar dan kun je vanaf de positie waar je dan komt te spelen. ook proberen je best te doen. en in ieder geval af en toe in balbezit te komen. Ja. Ik heb hem amper in balbezit gezien. en hij verdedigt ook amper mee. Bakali was veel meer aan het meeverdedigen dan uh, Maher. en dat hoort in het hedendaagse voetbal er ook bij. Nu een overtreding van Arias. Dat is uh, op een plek aan de zijkant, niets aan de hand. Antonov, maakt een mooie vliegtuigen van, heeft een. Uh, een uh, klein beetje een tikje gekregen. De man met het rugnummer 69. Dat komt nog uit de tijd dat hij in Frankrijk voetbalde. Hij uh, gaat nu voor het doel staan bij de vrije trap. Vanaf de linkerkant waar Djedje uh, aan uh, de uh, penalty stip staat. Bij de vrije trap van Andersson. Die dat uh, met rechts gaat doen. Andersson Mineiro. Dan komt die bal voor het doel. Wordt gekopt door... En door, verwerkt hopelijk voor door de paai. Nou, hij doet dat half. Maar dan zorgt Hilje Mark dat uh, Locadia, waar ik ook heel weinig van gezien heb. en ook nu weer een beetje ruzie met de bal heeft. waardoor de bal over de zijlijn gaat en uh, PSV balverlies uh, leidt. Ja, nog 8,5 minuten. Het is spannend. En ik uh, ben benieuwd of PSV het volhoudt. zou knap zijn. Komen nog wat wissels. Ik zie Samodien onder andere staan. En dat zal het aller, uh, slotste. <gacht> het slotoffensief zal gaan, nog gaan komen voor 1-0. PSV leidt met nog 8,5 minuut te gaan. Op deze donderdagavond toch nog aandacht voor de Champions League. De Belgische kampioen Anderlecht zit in een sportieve dip. In de competitie ging de ploeg van John van der Brom met 5-0 onderuit tegen Club Brugge. En ook het eerste Champions League duel van dit seizoen ging verloren. Het werd 2-0 tegen Benfica. Het modderende publiek wilde dan ook een goed resultaat tegen Olympiakos gisteravond zien. Maar het werd een buitengewoon teleurstellende avond in het constant van de Stokstadion. Een bijdrage van verslaggever Matthijs Westraten. Brussel, woensdagavond, 2 oktober. In het westen van de stad ligt de wijk Anderlecht. Een multiculturele volksbuurt met schitterende oude panden. Maar ook veel verpauperde woonblokken. In het midden van die wijk, Anderlecht, ligt het constant van de Stokstadion. De thuisbasis van de Royal Sporting Club Anderlecht. Vanavond de wedstrijd tegen Olympiacos in de Champions League. Anderlecht is een club met veel Nederlandse raadvlak. Veel Nederlandse spelers, maar ook trainers, passeerden hier de revue. Vroeger al namen als Ruud Geels, Robbie Rensenbrink, Jan Mulder en natuurlijk ex-trainer Aad de Mos. Dit moet een beetje als een uh, soort van geboortegrond voelen, hè, deze plek. Ja, hier heb ik uh, heel veel uh, wedstrijden. Ook voor de Champions League gespeeld en uh, voor de competitie. En ook heel veel succes gehad in een club met... Uh, speciale plaats in mijn hart ook wel. In drie zinnen, wat is het voor club? Club met standing. Een club die uh, een trouwe aanhang heeft. Wil altijd uh, voetbal spelen. En heeft altijd hele grote spelers voortgebracht. Is het te vergelijken met een club in Nederland? Ja, Ajax. Ja, het is een pittoresk tafereel hoor. Net buiten het stadion. Schattige straatjes, romantische straatjes. Met kroegjes en barretjes. En uh, wat tafels met daaraan de supporters die ja, een beetje aan het voorbeschouwen zijn met elkaar. De ene in het Frans, dan in het Nederlands. Ik spreek een beetje Nederlands. Het is uh, niet uh, gemakkelijk voor mij. Ja, ik was even nieuwsgierig. Uh, proost trouwens. Uh, zijn jullie een beetje blij met jullie trainen? Uh, met Van den Brom. Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Waarom? Ik denk dat uh, met de, de spelers, hij kunt uh, zeer goed praten met... Uh, maar ja, man, hij ligt goed bij de groep. Ja ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En voetbal technisch, want er is ook wel veel kritiek op hem geweest, hè, de afgelopen tijd. Man, Franse. Franse, dat Ze je. Ja, Ils een beetje du mal à jouer voor le moment, maar, maar, je wil zeggen dat in het geheel, hij laat veel de en dat is goed voor hun opgroeien. Is het Het is niet Het is allemaal een beetje net niet. Ze zijn wat gelaten. Het is prima. Een jonge ploeg, aansprekend. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel om de punten. Er moet gewonnen worden. Is soir, waar, va Gagné? Ik hoop. Is het nodig? Voor hem, In mijn is het nodig. Ja, in het Champions League verband zijn de punten hier echt broodnodig, hard nodig. Ze moeten winnen. Hoe belangrijk wordt vanavond voor de club, maar ook voor John van der Brom dus? Nou ja, vanavond mag er niet verloren worden. Laat ik het zo zeggen. Als je een gelijkspel haalt, dan ligt, het, dan ligt het eraan op welke manier je dat gelijkspel haalt. Als je wint, dan is alles gelijk weer vergeten. Dan is het een belangrijk eikpunt overwonnen. En ik denk dat hij dan ook zijn ploeg heeft staan. Inmiddels is het dan kwart voor negen. De wedstrijd is begonnen. Maar vol zit het niet in het Constant van de Stokstadion. Nee, alles behalve Het stadion dat zo'n 30.000 man kan hebben is maar voor de helft gevuld. En dan ook nog eens met 1500 Grieken. Wie er wel is, is Mark de Grijze. Zeg maar de Belgische Jan Derksen. John van der Prom, hoe doet hij het? Hij heeft het goed gedaan. Uh, vleden jaar kampioen geworden, geplaatst voor de Champions League. Daar heeft hij heel veel krediet mee opgebouwd. Uh, het was lang geleden dat Anderlecht Champions League uh, had gespeeld, dus de titel heeft hij ook gepakt. En, uh, en de jongeren laten doorstromen, praten en Bruno, vleden jaar en nu dit jaar nog meer. Dus na het verkopen van de vedetten in het uh, zomertransferseizoen, heeft hij nu nog meer jongens, uh, jonge jongens uh, kans gegeven. En uh, dat, dat staat goed. Ik voel hem maar aankomen. Ja, wel. Ik heb hem geïnterviewd voor de krant en uh, hij dacht dat zijn ploeg verder stond en uh, dat, dat het sneller zou gaan met die jonge jongens, dat ze sneller zouden oppikken uh, en dat je bij Anderlecht inderdaad geen, geen tijd hebt. Dus uh, da, da, daar voelde ik wel van, oké, okay, daar wordt een trainer gewoon uh, ja, lastig van, uh, omdat je weet, ja, resultaten zijn belangrijk, maar dat neemt niet weg. Tot nu toe heeft hij het goed gedaan. Ja, het is duidelijk, er moet gewonnen worden hier in Brussel door Anderlecht. Maar het scenario lijkt iets anders te gaan lopen. In de achttiende minuut is het Olympiacos dat tot score komt. Maar een kwartiertje later dan veert het Belgische publiek op, want Anderlecht krijgt een penalty. Maar het publiek kan weer gaan zitten. Mitrovic mist de strafschop. Maar al gauw zijn er 20 mogelijkheden geweest voor Anderlecht tegenover 2 van Olympiacos. En ook die tweede gaat erin. Begin tweede helft. Nou, die armen van de bron. In de competitie gaat het ook wel niet fantastisch. Onlangs liepen ze tegen een grote zeepet aan. Tegen Club Brugge. Ja. Oh, en dan gaat er ook nog de 0-3 erin. En dan is het sprookje over en uit. Einde Champions League voor Anderlecht. Einde Champions League voor John van de Bron. Hier in de Champions League moet je toch ook wel dingen laten zien. Uh, niet... Uh niet helemaal keer op keer weggespeeld worden. Want uh, ja, hier, zeker in eigen huis, dan, dan moet je eigenlijk hier toch wel een, een, een resultaat neerzetten. Ik denk niet dat er bij de leiding zoveel paniek is. Maar het is meer, je weet hoe dat gaat. Hè, wat er omheen zit, de media die dan onrustig worden. En uh, ja, dan moet je weer iets gaan verzinnen voor de komende thuiswedstrijd tegen Kortrijk. En dan krijg je die twee weken erop, kijken weer Paris Saint-Germain. Dan wordt het alleen maar moeilijker voor een trainer. Maar ik zou, als ik leiding was van Anderlecht zou ik me geen zorgen maken. We gaan snel naar het PSV. Er is wat gebeurd, Andy. Ja, en wat een prachtig doelpunt. Prachtige counter van PSV. PSV leidt met 2-0. In de 88ste minuut is het uh, vonnisvol trokken over Bezos, Toshny, de keeper en zijn uh, ploeg. De balbezit uh, wordt overgenomen door de paai. Er wordt goed gekeken door de paai. Geeft de bal op het juiste moment aan invaller Jozefsoen. Keeper komt eruit. Wordt even uh, gepasseerd. Keeper, wat deed je daar? Uh, had helemaal geen uh, nut. En daar zijn ze bij PSV blij mee. Want uh, Jozefsoen kan de bal in het lege doel doet dat goed en na 88 minuten leidt PSV met 2-0. En zo is die zepert van een paar weken geleden tegen Ludo Gordets Toen er verloren werd met 2-0. Eigenlijk een genante vertoning was dat in Eindhoven. Is helemaal weggepoetst. Want Odessa, dat dus de eerste wedstrijd won van Zagreb Uit met 2-1. Wordt nu in eigen huis verslagen door PSV. En dat is een uh, knappe prestatie van de ploeg van Filip Koku. Nog uh, een minuutje te gaan in deze wedstrijd. Plus een minuut of drie extra tijd. Nou laten we kijken of het nog leuker kan worden. Want de paai heeft de bal aan de linkerkant. Maar die gaat natuurlijk een klein beetje wandelen met die bal. Nee, geeft hem uh, voor het doel. Want hij ziet dat Locadia daar staat. Maar Locadia heeft nog geen pepernoot geraakt. En dat, uh, terwijl er toch al, uh, nou, zo'n twee maanden voor Sinterklaas is het publiek massaal richting de uitgangen. 35.000 man sterk. 6 graden Celsius aan de Zwarte Zee in Odessa. Maar die 2-0 die heeft het uh, uh, helemaal gedaan voor ze. Waren ze nog uh, hoopvol dat de gelijkmaker gescoord kon worden. Die hoop is door Zoon die nu kaatst aan de rechterkant met Arias. Is helemaal de grond ingeboord. Overtreding nog gemaakt op Arias. En dan mag uh, PSV een vrije trap gaan nemen. Kijken hoeveel minuten we erbij gaan krijgen want de 90 er zitten er zo goed als op. De trainer heeft de handen maar weer eens in de zakken gestopt... want het heeft helemaal geen nut. Grigor Tjouk, drie keer kampioen met uh, de kampioen van Letland uh, geworden... en uh, hij ziet dat zijn ploeg uh, gaat verliezen... want uh, PSV met nog alleen de extra tijd voor de boeg staat met 2-0... voor zoon 2-0 naar... 88 minuten nadat in de dertiende minuut de paaie... prachtig doelpunt maakte. Twee minuten extra tijd. Nou, die kunnen we nog even meepikken. Als de paaie aan de rechterkant met uh, Jozefzoon staat... en... Uh... Dan gaan we, gaan we dus uh, de vrije trap nog krijgen van de paai aan de rechterkant. En kijken of dat nog wat oplevert. Het zou helemaal kers op de taart zijn. Nee, de bal gaat uh, terug. En dan gaat PSV de bal even rondspelen. Stijn Schaars, die goed gespeeld heeft op het middenveld. Bal naar de rechterkant. Jozefzoon raakt hem bijna kwijt. De paai die daar nog steeds staat. Prachtige beweging weer. De nee, Jozefzoon die heeft wat minder bewegingen in huis. Maar dan is het weer de paai die de bal herovert. En weer van die mooie bewegingen maakt. Bal naar Hiljemark speelt. Hiljemark richting het strafsel opgebied. Bal breed. Locadia krijgt die kans. Nee. Raakt de bal kwijt. En zo is de eerste minuut van de extra tijd ook alweer bijna voorbij. En heeft PSV alweer de bal heroverd. Want uh, de ploeg Jorna heeft het opgegeven. Ziet dat de bal bij Titon is. Ja, er wordt nog een heel klein beetje aangezet door een van de invallers. Door Samodin. Want men heeft het wel allemaal geprobeerd bij uh, de ploeg uit uh, Odessa. Met uh, uh, nog wat wissels in de slotfase. Maar die wissels die hebben niets opgeleverd. Integendeel nog een extra doelpunt voor PSV. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd met zo Vanaf de rechterkant bal voor. Wordt uh, opgevangen. Door Andersson. En dan uh, nog een keer een aanvalletje van Odessa. Proberen ze dan toch nog de nul van het uh, scorebord te krijgen. Nou, het ziet er niet echt naar uit. Want het balbezit uh, duurt erg lang als uh, Priomov de bal naar voren brengt. Maar die wordt makkelijk onderschept door Arias. Die een goede wedstrijd heeft gespeeld als rechtsback Waar al weken Brenet staat. En nu Arias... De uh, voorkeur heeft gekregen van Filip uh, Koku. Even een 1-2'tje. Aardig gedaan met uh, Lokadia. Maar Arias krijgt de bal niet voor het doel. Omdat de bal via tegenstander over de zijlijn gaat. En dan zegt de Israëlische scheidsrechter Liani... het is mooi geweest. PSV wint. Een hele belangrijke uitwedstrijd in Oekraïne. Ik zie een glimlach op het gezicht van Filip Koku. En terecht, want Depay en Jozefzoon zorgen voor 2-0. Uit voor PSV tegen John Moritz. Goeie overwinning voor PSV en belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Een ploeg die drie punten haalt. Waar hoor je dat nog in het Nederlandse voetbal wat eh, op Europees niveau betreft? De Nederlandse mannen deden het uitstekend in de meerkampfinale van het WK Turnen. Debutant Casimir Schmid werd 17e, Bart Deurlo 14e. En dat terwijl Deurlo kampt met een vervelende kwaal. Ik heb hier voor de gelegenheid maar even omgedoopt tot uh, Bart Blaar. Maar leuk is anders natuurlijk. <laughs> ja, het is gewoon vervelend. Maar dat mag geen uh, reden zijn waarom je val te brengen. Of, uh... Ja, maar ik kreeg ook wel lager voor mijn gevoel. Want of sprong. Mijn sprong was beter dan in de kwalificatie. En ik kreeg echt 14 lager. Oké, okay, hij ja, was niet helemaal gezuiverd. en kwam ook buiten de lijn. Maar dat had ik bij de kwalificatie ook. En dan kwam ik kreeg nu 14-2. Dat is echt super raar. Maar laat me zien, niet blaar? Ja, midden op je hand. hè. Ja, midden op mijn hand. En uh, hij scheurt ook steeds verder bij elk toestel. Hij knipt hem steeds, zeg maar. Het velletje weer steeds verder eraf Ja, nou ja ik zeg wel, het kan geen excuus zijn. Het is een blaar. En uh... ja, geen excuus, maar uh, je voelt hem, neem ik aan wel. Ja, het is gewoon vervelend. het zit in de weg. Maar ja, als je kijkt hoe, hoe ik rek dan doe, dan ja, dan, ja, dat is niet de reden waarom ik ben gevallen op ringen, nee. nee. Nee, precies, want dat is de vraag. Hoe kwam het dat je viel bij die afsprong? Nou, het punt was, ik doe nu meer uitgangswaarder dan in de kwalificatie. En ja, dat betekent dat het iets zwaarder is. Uh, ik stond aan een handstand voor mijn afsprong en ik was best wel, ja, moe. Maar niet veel moeier dan ik, zeg maar, was in de kwalificatie. Dus ik dacht van, ja, dat zal misschien wel gewoon mijn mindset zijn. Dus ik doe gewoon iets meer geven. Maar ja, ik gaf gewoon te veel. Maar je bent nummer 14 van de wereld, je bent nog jong, dus uh, je, uh, ja... Dat biedt wel perspectief lijkt maar ook met het hele traject naar Rio hè? met het team. Um, ja, zeker weten. Ik ben ja, inderdaad, ik ben nog heel jong. Um, en als je nu ziet dat ik, zeg maar wel, van Najev, en Bajowski van de Europese Kampioenschap, en wel bijna Vanijf verslagen hebben, en Bajowski net boven mij zit, met uh, geen goede wedstrijd. Dan kan je zien hoeveel uh, perspectief het biedt. En ja, ik ben zeker nog niet klaar. Ik kan ook zeker wel denken nu dat ik al rond voor de medailles kan gaan op wereldkampioenschappen. Ja, zeker weten. Als je kijkt dat 89 van mij. Uh, al round is. En als je, nou, je mij vallen bij elkaar rekenen en mijn foutjes, dan sta je er gewoon op. En dan is daar de debutant, Casimir Schmid, die uh, ja, in de finale nog beter wilde dan in de kwalificatie. Uh, ja, hoe is het gegaan? Het ging goed, het ging super. Behalve voltige was het erg zonde. Het was gewoon je af, was er uh, bijna het einde van voltige Ja, nou, het was echt een van mijn beste oefeningen ooit. Het ging echt super. En, uh, ja, echt zonde dat er aan het einde even nog misging uh, Wat gebeurde er? Ja, was gewoon vermoeid. De oefening zelf was zeg maar niet heel zwaar, maar het, is gewoon, het was uh, tien uur avonds of zo en uh, je lichaam is dan gewoon kapot. Ja, dan merk je toch dat je pas 17 bent. Ja, ik weet niet, ik weet niet precies of het daaraan ligt, maar inderdaad, ik heb nog nooit zo laat een wedstrijd geturnd is dus voor het eerst. En uh, ja, het is wel mooi om hier te staan. Dit was Langs de Lijn voor deze avond. Uiteraard morgenavond weer om tien uur langs de lijn, direct het oog op morgen. Presentator van dienst is Chris Keijn. Ik wens u een prettige avond. Tot de volgende keer. Dag.